aanbonenbakker met het NOS journaal. De SP wil een spoeddebat over de PN. De partij wil dat tot op de bodem wordt uitgezocht hoe het mogelijk is dat klantgegevens op straat zijn komen te liggen. Hackers hebben ingebroken op het interne netwerk van KPN en publiceerden de gegevens van zeker 500 klanten. Ook andere partijen zijn verbolgen over de situatie. GroenLinks heeft kamervragen gesteld en de PvdA noemt de kwestie ongehoord. KPN besloot afgelopen dag tot een ingrijpende maatregel. Twee miljoen klanten kunnen tijdelijk niet bij hun mail. Sinds afgelopen avond kunnen klanten wel weer mails versturen... als ze het computerprogramma Microsoft Outlook gebruiken, zegt KPN. Jaarlijks kan 100 miljoen euro worden bespaard op medicijnkosten van ouderen. Dat heeft het ministerie van Volksgezondheid laten berekenen, meldt het tv-programma Nieuwsuur. Zeker 800.000 mensen boven de 70 gebruiken dagelijks vijf of meer geneesmiddelen... Een deel van dat gebruik is gebaseerd op herhalingsrecepten die meestal niet worden herzien. De onderzoekers pleiten voor een verplichte jaarlijkse APK van het medicijngebruik. Oud-Ajax-directeur Sturkenboom heeft fel uitgehaald naar De Telegraaf en Football International. Hij vindt dat die twee media zich veel te nadrukkelijk voor Johan Cruijff hebben uitgesproken, zei hij in het radioprogramma Met het oog op morgen. Sturkenboom sprak van een manier van journalistiek bedrijven die mensen aanzet tot gekke dingen, zoals bedreigingen. Hij werd daar zelf ook het slachtoffer van. Sturkenboom stapte donderdag op als interim directeur bij Ajax nadat het gerechtshof in Amsterdam de aanstelling van Louis van Gaal had geblokkeerd. De kans dat Van Gaal alsnog directeur wordt bij Ajax is volgens Sturkenboom nu verkeken.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 Assim você me mata, ai se me te als ai, ai se eu te je me delícia, delícia, assim você me mata, ai se me te als Van Zandvoort op 106.9 CFM This is my church This is where I heal my hurts Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl www ZFM Certified quality Quality the I need and I cry for every day without a policy Without a that's the right way, that's my policy. Sing there, and if you really get it live. Tell me all about the things where you will fantasize I know you dig the way step, the way make me stride Follow your feeling, baby, girl, because they cannot be denied Come take me in of the night, I make you get it amplified But if for run the and I go slip and I'll go slide In other words, I love, I got to give it certified give it the toughest, longest for mine, girl Baby you stay on my mind Together is a rock that girl. Drive round it town in you dropped drop top girl. in a stop shop girl. come more the dirty one. Rock that world is a top top girl. Me and you together is a rock that girl. Drive round it town in a dropped drop -top girl. in a stop shop girl. come more the dirty one. He's stepping it at the other hand. I know you're gon' like it. I know you're gon' like it. I'm stepping up at the other I'm stepping up at the other hand. So don't you fight it. So don't you fight it.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 we gaan we ook vandaag nog uit elkaar CD van jou, CD van mij CD van ons allebei Maar een kregen van moeder Van mijn moeder, dus van mij Ik doe mijn best, maar ik weet nooit waar ik aan toe ben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 Bottle, oh baby Come, come, come on in T -F -M